voor degelijke uitvoering en verantwoorde voor vormgeving beleefd, aanbevelen deals en co. Morgen, Ja, mevrouw Helga Lipwang het Hoog. U loterij ten water waarvan, zegt u? Ah, ten water van uw welbekende surfkastjesfonds. Ja. Oh, die uh, heeft getrokken? Moment even, mevrouw Helga Lipwang het Hoog. Begrijp ik dat het plaatselijk bedrijfsleven voor de prijzen heeft gezorgd? Elk bedrijf een van zijn eigen producten? Oh, wat leuk zeg. Daar weet ik niets van, daarachtig. Wie heeft dat bij ons behandeld? Een langhaarig stond zonder manieren, zegt u. Oh, dat is een van onze directieleden, weet u. De heer Neef Eef, zeg vertel eens. Wat voor prijs hebben wij u voor de u beschikbaar gesteld? Een onnogelijk vies baaltje, hè? Wacht eens even, hoor. Wat verkopen wij nou in een onnogelijk vies baaltje? Ach, u hebt hem opengemaakt. Nou ja, geeft niks. En wat zat erin, zeg? Grint? Zakje grint? Nou ja, het klopt wel natuurlijk. Daar hebben we hier hele hopen van in het bedrijf, weet u wel. Maar u wilt nu wel zeker wel eens weten wat u ermee doen moet, hè? Niet? Oh, was dat nog een smoeselig briefje en ook. Jong, vertel eens, wat schreef je, je Eve Om die zenuwen zwervers uit je tuin mee te gooien. Ja. Veel succes, neef Eef. Ach, neef Eef. Als hij iets geeft, wil hij altijd graag anoniem blijven, die goeiert. Zeg, en hebt u er alleen mee kunnen raken, hè? Ja. Hallo? Hallo? Mevrouw Helga Lip van het Hoogt? Is u daar niet meer? Hallo? Mevrouw Helga Lip van het Hoogt is er niet meer. Staat waarschijnlijk alweer een van haar zwerfkatjes het vond in te gooien. Mijn ze zeg. Bereikt, hoor. De honderdvijftigste. Doe het maar maar. Aan. Plus gevoel hebben voor publiciteit. Aanleg hebben. Een soort van wieling heb ik van pa. <laughs> had Altijd ook de oude Pieter. Een soort van intuïtieve publiciteit, wieling. Ja, hoe je toch verklaren wil. Goedemorgen. Morgen, meneer. Morgen, ja, jammer eigenlijk, Wat? Pa, de oude Pieter. Dat hij het niet meer heeft mogen beleven, pa. Wat niet? Mijn 150ste. Ik ben 150 van goed, hè. Haha, <laughs> rijk, hè. Ja kan die allemaal zien, straal ik niet? Ja, hè? op mijn leeftijd moet je rekenen, vijftig, net vijftig. Wat is het nog, een broekje? <laughs> en om dan te weten dat men je op je vijftigste alweer je honderdvijftigste kan aanzien... ...rijk hoor, vind je niet? Ja, nou, ja. Ja, ja, ja. je honderdvijftigste wat? Werknemer. Ja, nieuw begrip, hè? werknemer. Het wordt genomen tegenwoordig, het werkt. Vroeger gaf je het meer... Hmm. Als werkgever, heette dat toen, hè, met dit verschil dat je vroeger veel meer werk mocht geven, dan had ze tegenwoordig wensen te nemen. Eh, ze nemen tegenwoordig niks meer. hoor. Nee, wat vroeger een zaak was van geven en nemen, dat is nou een kwestie van geven. Ze nemen het toch niet. Waar had ik het over? Eh? Over die 150ste. Ja, ja, pa, zeg. Pa, de oude Pieter, ja. Ah. <laughs> ja. Als hij het had mogen beleven met die vochtige ogen dan, pa. Ach, geef. Van ontroering? Nee, van bed. Er lag s'nachts altijd uh, huilende te bedden, pa. Had hij zoveel zorgen, de man? Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Strookoorts. Had strookoorts, de man. Leed als strookkoorts, Matras, dus stro -matras wordt de stroomatras. Voor de gezondheid lekker hard. Ja, maar als hij er altijd van lag te huilen, waarom nam hij dan niet wat anders? of zo? Maar, nee, dat waren de kussels dan, hè kapok. Maar daar komt Moe Biels dan weer niet tegen, hè? Die was dan weer allergisch voor kapok, hè? Die ging daarvan liggen niezen. Pa huilen, moe, moe niezen. Rustige nog al die twee, hè? Nee, maar dan ging je weer voor een weekje plat, hoor. Als je bij pa een goede beurt had gemaakt. Een weekje plat? Ja, maar dacht je, als pa met die hard stenen hand ...een klap op de schouder gaf... Au, kom hier. Ja, oei... Dat is Dorpstaal hè? Oei, ja, ja. ja, oei. Vader, oei. Ja. Vader was... je, je vader was oei. Oei, oei. oei ja. ja, oei. goede storm, eh. ja. ja, oei. zei daar weer een Vroeg je dan, hè? Ja, oei, storen. Maak het kort, oei. En raap met die marmeren val, En haal de duivel, pie, piet dus hè, piet. He? Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, leuk. Ja. Ja. En die moest wie halen? De duivel, gaaf. Zeg maar Gart de Duvel, onze huisarts toen, hè. Dokter de Duivel. Dronken Gart, heet hem ook wel, hè? omdat hij uh, lustig lust uh, ah? innemen. Ja. Uh, zoals iedereen trouwens toen, hè? Dat was uh, een traditie nog, uh, dat, uh, ja, dat werd toen nog in het gehouden. Zoiets. En die trok dat zaakje dan weer even in de plomb. Dus dronken Gart, hè. En de beest toen me uh, zaten, zijn patiënt, uh, noemde hij zat ja, Ja, maar, ja, goed gaat niet daar is broer Piet zo klein van gebleven vermoed ik. Van het glunderen. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Die kon niet stilstaan Piet dus, hè. Dus dan sloeg pa mis dus, hè. Die raakte hem dus op het hoofd met het basaltblokken van hem, hè. Sja, en dan uh, kwam dronken hard. En die zei dan maar weer zijn best doen bliemen, zat hij. die trok Pietje, Pietje zijn arm in de kom. <laughs> Heerlijk, jeugd gehad, ja. Piet en ik, Waar had ik het over? Over je 150 dacht ik? Ja, rachters zijn maar 150 zeg maar. Maar waar was jij eigenlijk die twee dagen? Ik? Ja. Oh, George had me aangeraaid een paar snipperdagen op te nemen. Ja. Ja, eh, eh, als ik het niet dacht. Meneer Ridderman weer even op mijn compagnon, wat klein. Vind jij klein? Klein? Hoezo? Ja. Hoezo? Omdat het. Om, omdat hij het me niet gunt. Omdat hij het me niet gunt dat jij hem zal vertellen hoe geslaagd het was, het feest. Hoe je genoten hebt. Oh. Dat was feest. Jazeker Woutje, jazeker. Als ik mijn 150ste werknemer in het bedrijf haal, jawel hoor. <laughs> Dan ga ik even een feestje bouwen met mijn mensen. Plus genodigde. Maar ja, dat begrijp je niet, helemaal. Die ziet, dat, dat ziet hij niet. <laughs> Daar heb je geen feeling voor, geen feeling voor. Oh wat leuk zeg. En hoe was alles? Hoe, hoe was alles? Ja. Een verschrikking? Iets verschrikkelijks? Een ramp compleet? Het feest. Het wat? Feest. Ja, nee, chef noemen het feest, zeg. Maar, maar de bedoeling was toch een de, feest, zei De, je? de, de bedoeling? Ah, Dat zeg je dan ook even iets. Goedemorgen. Morgen, chef. Morgen, Lien. Nou, morgen, Paul. We hadden het net over mijn 150ste, van over het feest. Een wat pijnlijk onderwerp zo vroeg op de morgen, chef. Aan wie de schuld, Paul? Oh, het zei u vergeven, chef. Het zei wie vergeven, Paul? Uh, u toch, chef. U toch, chef? Ze... Paul, wat heb je het over? Oh, sorry, ik dacht dat u de schuldvraag ter tafel bracht, chef. Ja, dat deed ik, Paul. En als ik er nou toevallig volmaakt onschuldig af was... ...wie heeft het dan gedaan, pol? De, de, de, de kaboutersje, chef. <laughs> <laughs> pol. Uh, misverstand, chef. Ik dacht dat u scherpste. Ja, de groeten. te helle. Is dit een zaak om over te schetsen? Geen idee, zeg. Hm. Wat is er gebeurd? Nou, oh, chef wilde de lui van Rasselin, De lui van de zaak, hè? Plus een paar lui van buiten, dus. Ja, chef, doe met een paar lui van buiten, Paul. De voorzitter van de K van K. <coughs> zelf. K van K zelf. K van Koophandel. ja. Waar we het nieuwe gebouw voor gaan bouwen. De heer meester Geelkijker. Jurg. Jurg Geelkijker. Met Adriane. Adriane Geelkijker Abeel. Plus het voltalige bestuur. Met echtgenotens te hellen. Paar lui van buiten. Ja. ja, ja, ja. En hoe wou je die verrassen dan? Met een feest. Beetje leuk. Beetje leuk doen. Leuke dingetjes doen. Uitgenomen voor een verrassingsrit. Samen met de lui van de zaak. Apart dus. Beetje apart. Hè. Dat het geen vechten wordt. Hapje en slokje moet voor gezorgd. U weet wel waarheen, acht uur terug, bakkie erbij, bakkie bruid Waspik van het Nieuwe Heden. Publiciteit gegarandeerd, ik denk overal ja, al hoor, heus. Ja, gek idee wel hoor, Lien. Nou, op papier dan, Chef wilde die man dus thuis gaan afhalen, hè, die 150 stuk met z'n allen. Ja, voilà, cadeautje voor zijn vrouw erbij. En rij je maar weer, hè. Een paar gezellige tentjes in, rond vlug. Doe maar op, wees. Ja, dat zeg ik, Lien. Echt wel geinig, hoor. Op papier dan, hè, maar ja. Ja. ja, dat is hij dan weer, meneer het kind. Hoe heet hij Ja, chef, sorry. Maar ja. ja, die knaap, die ziet daar dan meteen een sociale opdracht. Zo'n project, ja. Die denkt dan meteen naar de idee van de education permanent toe. En die zegt dan dus... Ja, Paul. Die zegt dan een goeie. Gooi nog in mijn educatieve pet, groei. Ja, napraten over het feest toch even, knaap. Over hoe jij dat benaderde, weet je wel. Met het alternatieve vervoer bijvoorbeeld. Ja, ja nee, nee. Ho even, Koen. Dat was oom en oom zijn idee, hoor. is zei hem. Pardon, dat was mijn idee. Ja, toch zeker. Jij zei toch van uh, feestelijk, maar geen luxe. Nou, en noem het even geen feestelijk gezicht, zeg. Om dat te zien instappen alleen al. Ter helle over instappen gesproken. Als daar even een kleine 200 man voorbijt vervallen... ...beestenwagens in wordt gedreven. Beestenwagens? Om u te dienen wagen op vijf veevervoer, zeg. Met ruwe kreten volgestouwd door boerse mannen met petten... ...en zwiep rot dan. Als het om een feest gaat. Ja, kom nou even, zeg. Veewagen of feestwagen. Wat scheelt het? En je gaat me toch niet op een lettertje zitten beknibbelen... ...als ik er voor jou vier bussen op uitspaar. Is het wel? Ja. Die veewagens, die had ik al rijden ten slotte. Oh ja? Waarvoor? Voor die geiten... Cadeautje voor de vrouw van onze 150ste lien. Had de personeelschef even voor ons nagevraagd wat ze wilde. Ze woonde daar ergens in een dorpje achteraf. Wilde graag een geitje dus. Een geitje? Ja. Ja, en ja. dat vond oma al wat Uel. Een geitje. Dus die zegt nou, maak er maar een paar van. Ja, een paar ja. Een paar is twee. Mam, kijk naar het huwelijk. Oh ja, en bij de Mohammed de dames dan? Of hoe weten ze zo gauw? Ja, klef maar aan hoor, de helle. Daar sta je dan met de Kamer van Koophandel tussen de geiten te zwaaien... Ah, en... ik kreeg de indruk dat de lui het wel waarderen konden aanvankelijk, chef. Aanvankelijk? Wel ja, Paul. Tot een van die geelgetande stinkdieren, mevrouw Adriane, geelkijkerabeel... ...de robben van het lijf vrandt... ...dat het arme mens voor de rest van de dag... ...in het voetvrije decolleté kuierde, zeg. Ach, en wat zei de man? Jur, jur, geelkijker. Die zegt, nou, dit heb ik nog nooit gezien. Dan kan je nagaan, wat een gruwelijke ervaring het was voor die man. Die raakt dat zijn leven lang niet meer kwijt zijn, dat spookbeeld. En ram. ram. Ram. Ram. Ja, eerst de beste Haakse bocht, ja. En je staat nogal wiebelig, hè, in zo'n kar. Weinig gauwvast en zo. Rampen het herhoud, onbeschrijflijk menselijk leed. De hel van Dant is er klein duimpje bij. Eén berg kermende de kamer van Koophandel tegen het schot. Het einde deze dagen... Gezien door de bril van het veenvervoer. En probeer maar weer een beetje orde in te scheppen. Ja, gezeten op een geit zeg, oma -ouw. Als een soort van witte loopfiets, weet je wel. Als een soort van rijksverkeersagent die uit zijn borstje gegroeid is, zeg maar. Oh, verschrikkelijk zeg. En hoe lang duurde dat? Eindeloos. Een eeuwigheid op drie... Er kwam geen eind meer aan, dus honger en dorst begonnen ook hun tol te eisen. Ja, kijk, die verversingen, die stonden huh? bij de mannen in de cabine, hè. Maar als ja. ik daar dan nog bonkte, op de cabine, dan bonkte zij gewoon terug, weet je wel. En dan, dan riepen ze van proost, en zo meer van die liedelijke taal riepen ze dan. Dus zeg maar, dag tegen je verversingen, ja, en dan kerels zichzachten over de weg op het laatste Gevaarlijk gedoe hoor. en dan ben ik de hier te helpen. Ja. ja, zeg, wat ja. moest je? Ja, ik moest er wat doen, nietwaar. Dus ik heb op het laatst mijn hoed, maar laten rondgaan. Je hoed? Ja, mijn hoed. Ja, met melk. Hoed met melk. Met melk hoed. Ja, kijk, neem even, ja. even de geitgemolken gemolken, Lien. Ja. Dieren die waren er aan toe, hè, op de duur. En de chef ging daar dan mee rond dan, hè. Ja, zeg, oma Aug met zijn hoed met geitenmelk even. zo een soort van kruising tussen Florence Nightingale en Joris Driepinter, weet je wel. Ja, spot hem maar mee. Maar probeer jij met je hoed vol melk tussen de de feestgangers... maar eens op de been te blijven in die dronken beestenkar Arme jurg Ach, Morste je? Ik? Geen druppel. En je zegt arme Jurg? Ja, die zetten hem op. Die was daar in het halfdonker zijn hoed weer eens kwijt, hè? Dus die denkt dat ik hem zijn hoed aanreik. Dat die zet daar even voor een Luther zes, vol Volle geitenmelk op zijn kop. Ja, zeg hoe ras een voorzitter van de Kamer van Koophandel zich dan wijzigt in een onderzitter van de Kamer van Melkhandel. Boei. Ja, ah, treurig schouwspel, Hurley. Ja. Toen dat daar de wagens weer uitgedreven werd daar op Schiphol, hè? En daar zijn ze toch wel wat gewend op het gebied van recreatielui. Op Schiphol. Maar hadden jullie dan eerst het feestvarken niet opgehaald, die 150 Ah, goeie vraag, De Helle. Liep ik mij ook af te vragen, maar ja... Ja, had maar even geïnformeerd, chef, dan was dat misverstand uit de wereld geweest, ja? Was daar dan een... tijd voor poe, Uw punt, chef. Oh. We moesten hollen namelijk, Lee. Oh ja? En met wie vlogen jullie dan? Uh, met Commodore Carnemelk, hè, je weet wel. Ja. Wie? Dat is de vader van Piecheltje, Lee. Van Karnemelk Internationaal. ...de KI-lijn gezegd, ...die hebt zo'n chattermaschappijtje... ...weet je wel, de vader van Piegeltje... ...daar vliegt hij uien mee op Rome... ...en andere zuidvruchten zoals toeristen en zo... ...die vliegt hij in de gangpaden. De vader van Piegeltje dus. De hele eerlijk hoor, de vader van Piegeltje... ...vliegt uien op Rome en zo meneer. De Commodore Karnemelk zelf even... ...een soort van zeerover met een vet schipperspetje... ...die dan meteen maar begint te bulderen van... ...waar blijf je nou met die lading? Ik kan die kisten geen op de grond houden... Geit, geit op je nekker Holle. Ja, is... Ze stonden een kleine kilometer ver op een achterafbaantje, Lien, die toestellen. Ja, vanwege de uienlucht, weet je wel. Anders ruikt zo'n luchthaven zo naar uien steeds maar. Dan wordt het zo'n een haven meer, hè? Van schip hol naar schip Hachet, ik noem maar wat. Ja, jij noem maar. Dan ben jij eerst een paar uur vergeven van de geitenstank. En dan hol je met de voltallige kamer van koophandel weer eens dunnetjes over de uienhel Ja, een... Ik sloeg me om het hart, chef. Jouw ook, Paul? Toen je die UFO's in het oog kreeg, die UFO's, ongeïdentificeerde vliegende objecten, dat kun je geen vliegtuig meer noemen, daar is een oude paardenvlieg die met zijn vlerk over de grond loopt te slepen een steenarend bij. Of die luiden stookolie slachtoffers stonden op te lappen. Ja, die koopt hij van een collega, die manke vogels, de vader van Piegeltje. Als die failliet gaan en dan in zijn vrije tijd, dan sleutelt hij er zelf wat aan. Maar dat schiet er wel eens een beetje bij in dus, bij gebrekkenvrije tijd. En die verkoopt hij dan weer, als hij zelf een keer verliet gaat weer, dan dus. Dan... Ja dus dan, dus dan, ja ik, ik zeg tegen zon, dan dus, hoe heet die wel? de mocht Heb je ook? Heb je ook zo'n lust, glas, van uw uienlucht? Want stond te wenen, stond te huilen zeg. Hij zegt, hoort u tot de passagiers? Ik zeg ja. Hij zegt nou, laat ik voor uw eigen gemoedsrust dan ook maar ja zeggen. Ik zeg, daarnaast u op de vleugel zijn dat geen haarscheurtjes. Hij zegt, verroest, dank u wel. Ik zou er zo in gevallen zijn. Ja, ja. ik vroeg het nog aan de captain, chef, hoe hij dat deed met de luchtvaartinspectie. Hij zegt, ah, is een kwestie van geluk. kwestie van landen en starten in de lunchpauze, die steert hij. Ja, zeg, en het opstijgen, over voorzichtig optrekken gesproken. Tot voorbij Aalsmeer zag je de boterbloemen nog dekking zoeken, waarachter. dachten. Zeg, en hoe lang heeft het feest nou nog geduurd? 9 uur, 10 minuten. Wat zeg je? 9 uur, 10 minuten, paar seconden nog. Rondvlucht? Ja, uh, sorry, dat was dus dat misverstand tussen de chef hier en die knaap daar, Lien. Dat de chef had gesproken over een rondvlucht, maar niet te duur, knaap, hè? Ja, plus dat wij onze 150ste werknemers van huis moesten ophalen van oma Al groen. Plus, met de knappe vogel die voor minder geld met zo'n gezelschap naar Marokko vliegt, hoor. Huis, kom, kom. Marokko? Ja, ja, ja, ja. ja, Marokko, hoor. Meneer, blijkt dan meteen maar even in Marokko te wonen. Meneer de gast daarbij, de Ali. Wat je verhaalt, is lekker. Maar daar vlieg je toch in negen uur over? Nee, nee, een rondvlucht, Merlin. Via Rome, hè, voor die uien dus. Ja, en die wouden zij niet eens meer hebben, zeg, in Rome. Al zouden zij in geringe mate verflenst zijn, de vader van Pikeltje zijn uien. Terwijl wij er onderweg nog zo smakelijk van genoten hadden, wij. Aten jullie uien? Jawel, te hel, jawel, hoor. Ja, Jawel, tell. Jawel, wij aten gezellig een huisje onderweg. Ja, omdat de Stuart. Piechelt is zijn opa dus. die had voor ongeluk boven Parijs de kist met verversingen overboord gezet, weet je wel? Samen met de kist van de strooibiljetten dus. Ja, met de kist. met de kist met de strooibiljetten, ja, tegelijk, ja. Dan laat ik dan even een paar miljoen fleurige folletjes voor drukken. Gevoel voor publiciteit weer. een Een vrolijke tekst van. Biels Co, nu 150 employés. Gooi maar uit over Parijs. Ja, die lui zullen er weinig van begrepen hebben, chef. De vraag, de vraag, als je rekening dat nu in het Frans naakt betekent Biels Co naakt, 150 employés, degraderen, eerzame bouwondernemer, maar even miljoenvoudig tot een schaamteloos eroscentrum, wat zou het? Verschrikkelijk zeg en je gasten, hoe reageerden die? Die reageerden helemaal niet meer te hellen, nee. Dat gaat voorbij, hè. Dat reageren. Ongerustheid, protest, opstandigheid, slijt allemaal. Bruin Waspik, een voorbeeld. Bruin, uh, Bakkie Bruin Waspik van het Nieuwe Heden... ...belt boven de appenijnen nog een vlammend protesttelegram door naar zijn krant. Nooit aangekomen, daar niet van. Maar boven Ibiza telegrafeert hij alleen nog maar iets van la maar. Eh? Dan komt er iets van doffe berusting, hè. Men eet zijn uitje... ...met een streeltje te <lacht> Dat is blijven kleinigheden. Ja, zoals ook toen, uh, toen de opa van Piegeltje weer even naar achteren kwam... ...met de mededeling dat er een leiding gloeiend weer... ...en dat er dus een uitje gebakken kon worden. <lacht> nou, een hoeraatje weer, Ja, een uh, heel wonderlijke sfeer die daar dan ontstaat, Lien. Boel, sociale ballast die dan wegvalt, hè? Een soort van verbroedering... Naast toestellen van het personeel willen gaan vliegen, zelfs hè. Lui de Kamer van Koophandel, die dan met de vinger op het raampje opbeurende boodschappen schrijven, als moed houden of vaarwel, al daar de reis vorderde, Om tranen van die ogen te krijgen, hoor. Voor zover die klieren dat nog opbrachten, hè. Jurgen, zeg, jurg, geel hem kijken. Man heeft met twee minuten zijn hele leven verteld. Schrok zich een ongeluk. Dat hij uw deelgenoot had gemaakt, chef. Nee, dat hij er in, dat hij, dat hij er in twee minuten mee klaar was. Zeg, en daar in Marokko? Hetzelfde, hetzelfde sfeer. Ja, jammer hoor, chef. Jammer van al die, uh, die gemiste kansen, hè. Uh, vooral voor die knaap hier die dat allemaal had opgezet... als een soort van goed wil ten baten van de ontwikkelingsgedachte, ja. Een soort van werkbezoek waarin centraal gesteld... de derde landsproblematiek heeft, niet... Even betrappen op een fout kraap, graag. Ja, zo van hoe die mensen wonen daar, weet je wel. Wat oma ook gezegd had, van uh, hier en daar is een gezellig tentje in. Die gedachte eigenlijk meer dan dus dan... Ja, dan dus tentje in, ter helle. We mochten maar achter het vliegveld geen eens af. Dat stelletje Sigeuners komt hier het land niet in, hoor, meneer. Ja, wie is er onder ontwikkeld? vraag vragen je af, hè? Ach, weet je. En wat zijn je nieuwe werknemer? En zijn vrouw met een cadeautje? Ali met zijn geitje die smeren er meteen. Die was daar meteen miljonair met die kudde. Die zat er even in de verte, onder die vliegende wrakken... ...zijn voorland rentelen, 200 man menselijk bankgroep met een luchtje al. Die hield het meteen voor gezien. Dus vlieg maar meteen weer terug, tussen je teentjes. Tussen je wat? Tussen je teentjes, retourvlucht. De uien was hij daar nog voordelig kwijtgeraakt, heer Melk, Ik de ambassade van een ontwikkelingsproject van ons daar. Die waren onderweg gaan uitlopen, die neppe uien. Dus die sleet hij daar meteen. Aan een paar van die macho-ontwikkelingsvrijwilligers, als potertjes, spootuitjes. Weer een Mercedes-minder voor de generaal, Uruburu, <lacht> ja. En wij zullen wel op een teentje bijten. Knofloop? Knofloop, laat die teentjes, knofloop. En dan weet je na de maaltijd nog helemaal niet meer wat je met elkaar er ergens boven de Sheram Morena elkaar ziet toe te wuiven, zeg. Dan verandert je probleem toch weer volkomen. Op de heenreis vraag je je af hoe die kisten in de lucht moeten blijven. Maar tussen de teentjes terug denk je... ...hoe krijgen ze mooi weer op de grond die gas houden. Ah, ritme als je nou over iets opgeblazen bent. Het uh, weet je, ik wel aan het bedrijf, ik morgen. Hè? Ja, die is er, liever. Ja. Ik geef je hem even. Ja, dank je, Biels hier. Ja, dan maar Saman, vang u nu even bij. U bent gebeld van de zijde... ...wie zegt u, van de zijde van de vakbonden... Een klacht wegens vrijheidsberoving van Perso-Levelsdijk. Maar kijk, dat is een misverstand, meneer Ridderman. Dat was geen vrijheidsberoving. Dat was geen vrijheidsberoving.